Middagtemperatuur 22 tot 25 graden. Dit was het NOW journaal Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeier. Hartelijk welkom, dames en heren. Er zal worden gezongen vanavond. Live hier in de studio door Merlijn Nash. Hij zal dat vooral in de tweede uur doen, na ene. En ik verheug me, ik vind het altijd zo verrukkelijk... als er gemuziceerd wordt voor jou, voor mij, door echte mensen... van vlees en bloed. Ook al weet je dat er dan misschien iets fout kan gaan... dat het niet helemaal perfect zal zijn. Who cares? Nou ja, who cares? Dat is precies waar het om gaat. Die hele platenindustrie met zijn miljoenen omzet... streeft naar perfectie. In de klassieke muziek worden op één schijfje... misschien wel honderden correcties toegepast op één opname... Eén opname. Wat is dat nog? Het zijn takes. Het hele ding, dat muziekstuk, is in kleine mootjes gehakt... en vervolgens met behulp van geavanceerde technologie... in elkaar gesleuteld tot een ontroerend resultaat. Geweldig werk van de technicus. Bravo. Dat is het niveau waar we aan gewend zijn geraakt. Met al die cd's. Door verwend zijn geraakt. In de zaal kan het alleen maar tegenvallen. Ik sprak eens met de klassieke zanger Bernard Kruijsen, Een natuurmens, een vrijbuiter met een fenomenaal mooie stem... En soms ging het tijdens zijn concerten falikant mis. Hij liet het erop aankomen. Wat geef ik om perfectie, zei hij dan. Dan koop ik wel een Zwitsers uurwerk. Zo laat is het, drie minuten over twaalf. Wij praten over imperfectie met Ellen Rutten, hoogleraar Slavische talen, die onlangs een oratie hield over dit thema imperfectie is sexy. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik... Ben jij perfectionistisch? Ja. Daar dacht ik al. Ja, zeker. Maar anders kies je niet zo je onder. Een op een zere plek. Ja, ik ben hoezeer, heel perfectionistisch. Hoe zeer is dat? Uh, het is afgenomen in recente jaren, maar van nature zeer perfectionistisch. Als het is... niet goed is, ben ik heel gefrustreerd. Dus ja, de imperfectie heeft. Dat is een soort fascinatie. Dat is iets wat je dus zou willen, kunnen hebben. Ja, ja, zeker. Ja. Terwijl Voor alles mij is in jou streeft naar perfectie. Ja, maar dus mijn diepere streven is naar imp de imperfectie. Durven dat, dat geloof ik dat, dat is je droom. Nee, dat is je ja, droom. Ja, precies naar mijn droom, dat is misschien een beetje. Ja. Want dat heb je misschien wel begrepen inmiddels van jezelf. Wat, dat, wat, wat is perfectionisme in wezen? Waarom doe je het? Nou, ja, dat is inderdaad een, een leuke vraag. Het is natuurlijk iets heel relatiefs. Uh, mensen vragen ook vaak als ik het over mijn onderzoek heb. Uh, wat is dat dan imperfectie? Ja. Want er is toch helemaal niks mis met uh, een spijkerbroek met een rafel erin, want die is bewust zo gemaakt. Ja. Of ze hebben het over pita en ik, sloophouten kasten. Maar het gaat om wat een bepaalde gemeenschap verwacht van iemand, het daaraan willen voldoen. Ja. Uh, ik vind het altijd een heerlijk en heel bevrijdend idee als je dat juist niet doet. Maar dat betekent niet dat ik het makkelijk vind. Maar jouw leven staat juist in het teken van die andere, die andere neiging om wel te willen voldoen. En te moeten voldoen? Uh, ik denk wel dat ik het thema heb gekozen... omdat het heel verleidelijk is om... dat anderen de hele tijd ja, te ja. willen. Dat perfecte. Ja. Heb, jij, heb jij zelf daar meer last van? Of je, je, je naaste, en de mensen om je heen? Oh, dan wordt het wel heel... Nee, ik denk toch ikzelf uiteindelijk het ja, meest. Ja, het is wel te doen hoor. <lacht> <lacht> het is wel te doen. <lacht> nou, is het aardige um, uh, dat jij hoogleraar... Slavische uh, taal en literatuur bent. Mm -hmm. En in je oratie had je het bijna niet over literatuur. Mm -hmm. um, terwijl dat, dat... Daar is het wel mee, mee, mee begonnen, denk ik, hè, voor jou. Ja. De studie ja. van de literatuur. Mijn studie, maar ook mijn studie van imperfectie. Ja, allebei. Ik ben begonnen als student uh, slavische talen. Ja. En heel erg gegrepen door de literatuur. en Ik heb ook een promotieonderzoek gedaan... wat vooral over literatuur ging. En daarna ging ik onderzoek doen naar een literaire trend... waarbij ik steeds meer gefascineerd raakte... Door de parallel met ontwikkelingen in visuele genres in design. Ja. En daar belandde ik langzaam aan. In, in al die verschillende disciplines ging ik steeds meer kijken naar... denken over imperfectie. Ja, dus, dus daar als je het meer de breedte dat, in. Dat, precies, maar dat, dat is ook wat, wat zo'n studie in, in Nederland... want het wat, uh, wat opmerkelijk is dat de Universiteit van Amsterdam, waar je hoogleraar mm -hmm. bent... de enige plek is waar je slaafse taal kunt studeren. Nog, ja. Nog. Dat, het was, er waren er meer. Ja, ja. En dan, wat je dan doet daar, is dat uh, uh, heel, juist weer heel breed maken. Ja, dus dus naar, naar een soort cultuurstudie maken. Ja. Doe je daar dan verstandig aan? Moet je niet juist dat wat jij nog kan doen in Amsterdam... Hè, studeren op de, de mm -hmm. Slavische taal, moet je dat niet heel erg beschermen? Ik denk dat je het moet beschermen... en dat de manier om het te beschermen die breedte is. Dat dat de enige manier is om... Uh, ook om pragmatische redenen, hoor, om, om in Nederland te zorgen dat zo'n studie overeind blijft. Ik denk ook wel dat je, je zou het ook kunnen zien in termen van een pendulebeweging. Dus dat we hebben heel lang als taal- en, uh, taal en cultuurstudies, heet het inmiddels vroeger taal- en literatuurstudies... Ja. hebben we ons gericht op uh, taalstudie, literatuurstudie. En nu zie je, over een hele, bij een heleboel studies dat de studie van cultuur in de bredere zin... dat men daar echt behoefte aan heeft om het wat breder te trekken. En ik zou me kunnen voorstellen dat er misschien wel weer een periode komt... waarin we gaan zeggen, nou, nu hebben we hm. een hele tijd... alles in een breder verband gezien. Nu is er weer meer behoefte aan vernauwing. Maar er is heel lang, voor lit Russische literatuur geldt bijvoorbeeld... je kunt natuurlijk, kun je Dostoevsky en Pushkin, dat zijn zulke geweldige schrijvers... kun je eindeloos bestuderen. Maar er is heel lang vooral tekst-intern onderzoek gedaan. En ik voel gewoon onder jonge onderzoekers... mezelf inclusief... een verlangen om te gaan kijken... maar hoe functioneren teksten, hoe functioneert literatuur... Ja, ja. dan in de bredere zin. Okay. En daar zeg ik meteen eerlijk bij dat dat pragmatischer erbij komt. Dus je hoeft op dit moment... Je hebt op dit moment niet heel veel kans als je een puur literair project indient. Dus dat speelt een rol. Maar ik heb ook een, een ja. wezenlijk plezier in die breedte. Ja. En dat zie ik ook wel bij collega's. Maar je had ook een wezenlijk plezier in de studie van de Russische taal en, en literatuur? Nog steeds, de, ja. De liefde voor ja. Daar is het mee begonnen met ja. de liefde voor li Want ja. zitten er in de Russische literatuur niet een oneindige hoeveelheid imperfecte personages, vroeg ik maar Imperfecte personages sowieso, maar ook bijvoorbeeld schrijvers... die zichzelf heel graag neerzetten als imperfect. Dus ja. uh, Dostoevsky zei over zichzelf, uh, die zei over een, bepaald, een bepaalde roman... arme mensen, ik heb bewust geprobeerd een soort stijl neer te zetten... met allemaal fouten, want daar wordt het authentieker door... Pasternak zei over, over Dr. Zivago, dit is misschien over het tweede deel van Dr. Zivago. nou, dat tweede deel is wel veel slechter geschreven. Heb ik niet meer echt op stijl gelet, maar juist daarom is het veel tragischer en verdrietiger en misschien wel beter gelukt. Dat is een ja. beetje de implicatie. Nou, dat zijn twee voorbeelden, maar die lijst kan je nog veel langer. Eindeloos, maken. ja. ja. Ja. Ja, dus en is er een figuur waar je, waar je dan met name heel erg van houdt in die in literatuur? Een, een personage waarvan je denkt, ja, dat is voor mij zo exemplarisch? Of... Oh ja. Nou, bij mijn studie naar imperfectie is dat niet per se waar ik het eerst nee. aan denk. Maar um, ja, Dostoevsky, uh, dat, die, die heeft toch wel, hoe, hoe lang ik hem ook nu al ken <laughs> als lezer dan, uh, die heeft wel een speciaal plekje ja, ja. In, in mijn lezershart. <laughs> Ellen Rutten, hoogleraar de Slavische Taal en Literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde in Groningen, pro promoveerde op het idee van Rusland als een jonge mooie vrouw, deed onderzoek in Cambridge en Bergen, Noorwegen, um, houdt zich al een tijd bezig, nadrukkelijk bezig met sociale media mm -hmm. in Rusland. Dat valt dus binnen dat hè, binnen die studie veel breder opgevat als een soort cultuurstudie. Nauw betrokken ook bij het Nederland-Ruslandjaar dat nog steeds aan de gang is. Um, Moskou is de stad waar het allemaal gebeurt. Op cultureel gebied, volgens jou. En je bent bezig aan een boek, Sincerity After Communism. Dus authenticiteit na het communisme. En je bent 37 of 38? Uh, 75, 95. <laughs> 37, toch? 37, ja. Ik word 38, ja. Um, we gaan het hebben over dat begrip imperfectie... En mm -hmm. dat heeft twee gezichten, denk ik, vanavond. Je kunt het uh, laten zien zoals het in Rusland werkt... en zoals het in Nederland werkt. Het zijn twee verschillende dingen. Ja. In je oratie ging het vooral over imperfectie... zoals je dat in Lifestyle tegenkomt. Je liet, je liet net al de naam van Piet Hein Eek vallen. Mm -hmm. In Rusland heeft het een, andere, een ander gezicht, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, Rusland heeft, een, heeft een, weer een andere relatie met imperfectie... dan, dan wij in Nederland hebben... Ja. Je zou kunnen zeggen dat in Nederland. Uh, mensen zeggen als het over Nederland. dat het zo perfect vormgegeven is. Russen zeggen dat ook. Die zeggen als je hier in land. voor het eerst. denk je wat is dit nou? Al die gekke. perfecte vierkantjes. En er wordt ook altijd over Nederland gezegd. God schiep de. de wat is het ook weer? God schiep de zee. Maar Nederland schiep hun eigen land. Um, dus voor, voor Nederland zou je je kunnen voorstellen dat. Um, we slaan trouwens een heel belangrijke stap over. Wat, wat mij eigenlijk interesseert, als je niet echt... Ja, iets, nee, nee. Ja, gaan zeg gaan ik door. dat eerst even. Wat ja. mij eigenlijk interesseert in mijn onderzoek... is juist niet imperfectie in zijn volle breedte. Jij zei ook, er is zo'n oneindige lijst personages... alleen al in die Russische literatuur... dat je imperfect kunt noemen. Dan zou het zo'n breed onderzoek worden... dat, dat je ja. eigenlijk niet meer weet, nou, dan raakt het kan nog wel. Maar wat mij interesseert is... ik heb de aanname dat we die we graag testen... Dat in periodes waarin er sprake is van radicale veranderingen in mediagebruik, dat dan het verlangen naar imperfectie toeneemt onder creatieve professionals. En dat, dat gebeurt omdat die creatieve professionals verlangen naar authenticiteit en de angst of de ja, weet ik niet. Het gevoel hebben dat dat verloren kan gaan in nieuwe media. Ja, ja. En, de, en, de en nieuwe media zijn dan? In dat kunnen dus. Tijd, dat zijn ja. nu nieuwe technologieën, ja. zijn nu digitale technologieën. Ja. Maar je zag het ook in de tijd van de uitzending van de boekdrukkunst. Uh, toen um, gingen uitgevers voor het eerst werken met. noem je dat nou, met fonds, met drukletters? Ja. En um, er ontstond onder lezers ook een angst... dat dat dan een minder authentiek, minder oprecht product zou zijn. Is... Dus, dus die, diezelfde uitgevers gingen werken met fonds... die eruit zagen als handgeschreven letters. En die, worden nog steeds, die kun je nog steeds kopen online, die, dat type fonds. Dus dat heeft een hele lange geschiedenis. Maar dat begon bij de uitvinding van de boekdrukkunst. En mijn aanname is dat die periode... maar ook bijvoorbeeld het begin van de 20e eeuw... met de opkomst van fotografie en film... en nu, met die enorme groei van digitale mogelijkheden... Dat ons verlangen naar imperfectie dan toeneemt. Nou, weet ik dus even af van ja, jouw vraag. Ja, dan gaan we het dan maar... nu met, met, vanuit, als dat de, de basisstelling precies, is, dan gaan we dan precies. kijken eerst hoe het in Rusland is. Je kan ja. dingen laten horen. Ja. Um, uh, een fragment, want ja. het is wat, ik, wat ik heel mooi vind, is. Mm -hmm. Ik weet niet wat je als, als eerste wil laten horen. Ik, wil ik dacht van de -taal, een, uh, of. Maar dat is misschien niet nee, Ik heb een fragment uit een blog ja? uh, van een schrijfster, die wil ik later laten horen. Ja. Ik heb ook een fragment uit een roman, Doro. Ja. Die wil ik graag laten horen. Ja. Wil je dat ik die ja, nu lees? horen? Ja, natuurlijk. Ja, mm -hmm. Yeah. Я ходила за грибами на шептак, потом я увидела татар, я очень испугалась, и домой убежала корзинку, там так я оставила. Мы с Антониной ходили за грибами на тракт, потом мы увидели большую собаку, мы очень испугались. Я ходила в лавку, потом я нашла деньги, на эти деньги я купила платок очень красивый. Ученица Кругловской советской водской школы первой ступени четвертой группы Васа Семенова Кайсина. Р. Ноль. Д. Сиэмэс. Смс Тебе. Мастер. Р. Р. Мху. Мху. Гу. Документ. Р. -р Мху. Мхгу. И если... Е... Два. Я-я-я-я-я-я-я-я. я я я Это... Пять. Мхзвул. я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я Но я думаю. Ja, ik dacht, die mag best doorgaan hoor, voor mij, dat hele uur of zo. Ja, ik, ik uh... vind het een ontzettend mooi boek ook, dus ik had het graag gedaan. Wat voor boek is het? Doro, mm -hmm. waar je nu een stukje uit voorlas. Doro is een roman uit 2002 van een schrijfster, Vera Glibnikova. Dat was toen nog een, als ik niet vergis, vrij jonge schrijfster. Um, en deze schrijfster beweert in een voorwoord dat ze toevallig een diskette heeft gevonden. Uh, ze legt uit waarom, dat is hier allemaal niet zo relevant... maar waar, uh, dat had iets te maken met haar werk. En ineens trof ze op die computerdisketten een document dat heette Brief. Ze opende dat document en daar vond ze een hele lange brief in... Met daarin weer allerlei brieven inbrieven en verhalen inbrieven. En dat is een soort liefdesbrief. Of in ieder geval, het thema van de liefde speelt een heel grote rol. Maar dat document is beschadigd. Dat is waarom je ja. mij al die rare geluiden hoort ja, maken. Ja, ja, ja. Ja. Uh, dus delen van deze tekst... Uh, ik, ik moet zeggen dat ik ook behoorlijk in vast liep. Het leest heel lastig. Delen van de tekst zijn heel mooi. En corrupt. Gewoon klassieke ja. verhalen. Maar Ja, ik kan het hier ook niet laten zien. Maar dat fragment wat ik net begon te lezen... dat ja. loopt ook helemaal uit de hand. En... Op een gegeven moment zie je dus ook alleen nog maar blokjes. Ja. Net zoals je ook op je computerscherm kunt zien. Gewoon pagina's lang. Dan, dan, als dan de paniek meestal slaat dan... Als je een eigen document bezig bent, slaat de paniek door. Maar ja, dat heeft zij precies. allemaal gebruikt als, ja. als teken. Als, als teken. Voor het verhaal, als, als elementen ja. van het verhaal. Ja. Waar het kapot gaat, waar het misloopt. Waar het, het kapot wordt. gaat. Ja, ze zegt zelf ergens in het voorwoord... Dat zegt ze ook heel mooi... Ze zegt, ik wilde eerst uh, dit uh, manuscript, zegt ze tussen haakjes, uh, gaan redigeren. Maar daarna besloot ik het zo te laten als het is. En gewoon dit computerafval uh, uit te gaan kleuren. En het daarmee te veranderen in abstracte schedraaitjes die de tekst ja. begeleiden. Het is goed om te weten dat dit is een dit is mythologisering is. Dus ze heeft niet echt die disketten gevonden. Nee, dat begrijp ik. Ja, precies, dat begrijp ik. Dat ja. begrijp ik. Uh, trouwens, het maakt ook niet veel uit. Nee, het maakt niet veel uit. Ik zeg het maar. Verzinnen dingen, dus dingen. Dat maar. Ja, ik eigenlijk. Wel dit vanuit. heeft een lange traditie. Maar hoe zie je dat dan in relatie tot jouw hoofdstelling? Dat dit een reactie is op. de, de, de, de digitalisering van de mm -hmm. samenleving. en de angst voor het verlies van authenticiteit? Mm -hmm. Want dat, is, dat is het idee. Zij Wat, zegt zelf ergens, en dat zegt ook een. een uh, een bekende criticus zag dat in een recensie van haar werk... dat ze um, juist door al die fouten erin te laten staan... dat het werk daardoor authentieker blijft. Ja. Dus zowel deze schrijfter zelf als haar critici... want ik vind het ook belangrijk om te kijken... wat is het discours dan over zo'n boek? Wat zeggen mensen erover? Die zeggen eigenlijk, ja, deze schrijver laat juist in tijden... waarin we door digitale technologieën alles steeds perfecter ja. kunnen maken pikt zij nou juist zo'n kapot document eruit... en is ze juist geïnteresseerd in wat volgens mij media data-trash noemt. Dus juist het afval ja. van uh, die, dat wat technologieën zo graag mooi willen maken. Dus ja. ze zoekt juist het lelijke, het kapotte. Maar het rare is dat het gemaakt is. Ja. Dus het is niet authentiek. Het is, ja. is nep-authenticiteit. Ja, dat vind ik en... een fantastische paradox hieraan. Ja. ja. Want de meeste scheppers van deze imperfecte producten... creatieve professionals die het maken... die hebben dezelfde uh, eigenschap als ik. Die zijn heel perfectionistisch. Dat wat hoort... zegt dat dan? Is dat die authenticiteit, ook al wil je het... Hè, mm -hmm. en wil je tegen die digitalisering ingaan... of er een ander geluid, een tegenstem naartoe... Mm -hmm. dat het hoe dan ook niet haalbaar is. Oh ja, interessant. Is dat... Nou, Je noemt het zelf ook een paradox. Dus het is een paradox, want je komt het overal tegen. Dus bijvoorbeeld die sloophouten kasten van Piet Hein Eek... die zijn heel zorgvuldig, ze zijn heel goed over nagedacht. Of uh, ja. dogmefilms, films is ook een heel bekend voorbeeld uit de jaren negentig. Die lijken heel uh, slordig in elkaar gezet. Maar er zijn allemaal regeltjes voor hoe dat moet. Nou, ja, ik las toevallig daar kort geleden een heel mooi ja. citaatje over. Ik ben even vergeten wie de auteur was. Maar iemand die zei, ja, het is net alsof makers... Uh, de controle over de technologie eigenlijk willen loslaten. En daarmee weer de macht over die technologie willen terugclaimen. Dus het is wel kunstmatig. Maar het gaat ook om een soort machtsspel... tussen de technologie en de mens. En er gebeurt wel degelijk... Kijk, deze schrijfster die doet het echt helemaal, uh, zij heeft dit helemaal zelf geschreven, voor zover ik weet. Maar in heel veel voorbeelden die, um, ja, waar ik mee werk, ja. daar is wel degelijk sprake van willekeur. Dus het okay. is bijvoorbeeld een heel bekend Zweeds designcollectief, Front. Die hebben behang ontworpen um, en daarbij lieten ze de patronen in het behang bepalen door ratjes. Dat lieten ze zo... Uh, lijntjes ja. en patronen erin knagen. Dus daar zie je dat deze ontwerpjes wel degelijk... Uh, ja. Misschien hun eigen gevoel voor wat moois wel durven loslaten. Fascinerend. Ja, ja, dat vind ik ook. Goed, dan hebben we nog niet eens de politieke lading... die er, als je deze kant uitkijkt, namelijk in de richting van Rusland... te pakken of benoemen. Maar we weten wel wat, de, wat nou ja, de kern van het denken is. Laten we dan, om het over imperfectie te hebben... onze singer-songwriter Merlijn Nash uitnodigen... om plaats te nemen achter zijn synthesizer. Een stukje techniek dat hij nodig heeft. Maar het gaat om zijn stem. Hij heeft de cd uitgebracht... En die heet Running Forward, zoals wij met z'n allen in de beschaving ook altijd, bij, altijd maar vooruit gaan. Hij zingt nu, hier, in de studio, voor jou, voor mij, voor u, Paper House. When I breathe in, let the black out, let the white spin round. When is it gonna topple down Like the steady paper house Like the spirits of the used We're just not in for it right now Back Hello. I'm dying. Dankjewel, Merlijn Nash. Het paperhouse, straks komt hij komt terug na ene. En dan wil ik ook met hem wel eens praten over uh, perfectie als muzikus. Burn me or leave me alone. Merlijn Nash, straks terug. Inmiddels hebben wij een glaasje witte wijn ingeschonken. Ellen Rutten in een bierglas. <lacht> <lacht> dus dat is he helemaal goed, vind ik. Maar toch nog even uh, naar... Uh, naar Rusland, mm -hmm. want je, je, je wil nog iets laten horen. Ja. Trouwens, het, het valt mij op dat als, op het moment dat je Rusla, Russisch leest... zoals mm -hmm. net in dat fragment van Glebnikova, dat je stem dan zakt. Het zakt, hè? Ja, ik denk ook dat dat... Misschien doe ik het ook wel deels bewust. Volgens mij is dat een Russische voordraagtraditie. Ik was toevallig vorige vrijdag bij een voordracht van Glebnikov. Heel ja. dezelfde achternaam als deze nee. schrijfster, maar zonder de A. Uh, en daar is een grote link tussen die twee schrijvers. Maar daar werden zijn gedichten ook voorgedragen. En daar viel me ook op dat degene die dat voordoet heel, dat heel laag deed. Ik doe het volgens mij niet bewust, maar ik denk wel dat het nou. is omdat ik die traditie ken. In je oratie nog, zei, ja, je, zei je, de Russische ziel bestaat niet. En je, je, je, je, je ja. lachte erbij zo van, dit ja. is zo'n idioot idee. Zo idioot. Dat waar we <laughs> allemaal in geloven. Maar jij laat je stem zakken op het moment dat je Russisch leest. Dus iets van het Russische wil je dan laten klinken. Nou, de adem, dat zit heel dicht bij de ziel. Dus maar hoe je zit mag ook wel heel maken? genieten van die mythe. Ik kan er ontzettend dat, van genieten. Gelukkig. En lekker in zwelgen. Maar Waarom ben je er zo in. van overtuigd dat het onzin is? Um, nou, in ieder geval als onderzoeker uh, vind ik ja. het niet interessant. Het is heel lang in onderzoek echt als een, uh, ja, iets waar je over kon schrijven en een soort eenheid gebruikt. En daar ben ik niet zo geïnteresseerd. Ja. Ik wil nog één ding zeggen over die voordracht. Ja. Dat was interessant omdat dat een voordracht was van poëzie uit de jaren 20. Maar daar komen we ook een beetje op Rusland. Um, uh, van de zogenaamde zaum poëzie Dat is een beetje het Russische equivalent van Dadaïsme. En dat klonk, dat viel me pas vanavond op... toen ik dit eventjes thuis oefende... dat klonk eigenlijk precies... of het leek heel erg op wat Gleb Nicola doet... qua klankeffecten. En het is interessant dat dat zo is... want zij speelde dus ook puur met... met ze maakte gewoon geluidsexperimenten... omdat ze voor beide... Uh, de normale spreektaal wilden, die vonden ze kunstmatig. Maar ze wilden naar een soort organische taal, die dicht bij de, ja, de taal sprak. Die, wat, wat noemen wij dat nu, Aboriginals? Wat, wat ja, ja. De oermens, de taal die de oermens Echtheid. sprak. Dus, ja, dus ook de... daar. Zie je in die begin 20 e eeuw in taal die zoektocht naar het echte? Ja, daar gaat het dus om als je het over imperfectie hebt. Ja. Um, en het echte is dus sexy. Zo is dan de eerste vertaling van de titel van je, van je oratie. Maar er is nog iets anders. Mm -hmm. En je hebt nog een fragment bij. Ja. En dat, ja. dat ja. komt uit die onderwereld van de sociale media in Rusland, of niet? Ja, een blog. Nou, ja, nou ja, het is een het blog. Het komt uit een blog. Het is wel een, uh, een hele bekende schrijfster, Tatjana Tastaja. Uh, maar op zich is inderdaad de, de blogosfeer, de, de wereld van de blogs, wel een alternatieve sfeer. Ja. Er zijn inmiddels ook wel veel pro-Putin-bloggers, maar een groot deel daarvan is heel kritisch van de Russische ja. bloggers. Wat ik, lees zal je? ik het gewoon ja. lezen? Ja, ja, ik ja, zal eerst even ik, vertellen wat het is. Ja, want, <laughs> ja, nee, deze Tatjana Tastai, ik kies het niet om een politieke reden hoor, maar ik kies het uh, omdat zij een interessant voorbeeld is van een schrijver die wel weet dat het op dit moment. Um, erg gewaardeerd wordt als je imperfecte taal gebruikt. Maar in de praktijk daar nogal van afwijkt. Maar daar kan ik later iets ja. over zeggen. Ze is een hele bekende schrijfster en ze begint haar blog. Dat zal ik nu voorlezen dat fragment met zeggen. Dit is een blog, is iets anders dan mijn boeken. Hier ga ik allemaal fouten maken. Kumiri, большая просьба вычеркнуть меня из списка ваших кумиров, если я не приведи гость. Пади. Dat omgekazeld. Я оставляю за собой писать с ошибками, нарушать все правила грамматики по собственному капризу, материться. Я не эталон, не розенталь, не камертон. Просьба на это не рассчитывать. Я предупредила». En dat, daarmee zegt zij? Daarmee zegt zij, ik zal een paar stukjes weglaten... Ja. maar ze zegt ongeveer, ik heb een, gro een groot verzoek aan jullie, mijn lezers... Ja. om mij uit jullie rijtje van idolen uh, weg te strepen. Om het even zo te vertalen. Uh, als ik daar al wat gold mogen verhoeden... daar komt die lange S vandaan. Uh, als ik daar überhaupt al ooit ben beland... In dit blog ga ik drie dingen doen. Ik ga, schrijven, ik ga fouten maken bij het schrijven. Ik ga alle grammatica regels... Uh, ik ga er geen enkele naleven. Alleen als ik er zelf zin in heb. En ik ga vloeken. Wat nou heel interessant is aan Tastai, is ze gaat inderdaad heel veel vloeken in haar blog, maar ik heb heel uitgebreid haar hele blog doorzocht. En ik heb in ieder geval, ik kan nee, er eentje op het hoofd hebben gezien... maar geen enkele, enkele fout, fout ontdekt. Dus wat is dat dan? Dat is weer een paradox in dit geval Ja. Maar ja, ja. Wat, wat zegt dat verlangen van haar of de intentie om het te doen? Ik denk dat ze deels zich bewust is van die trend... maar dat is ook niet gewoon een simpele meeloper of zo. Maar dat, dat zal het deels zijn. dat ze Ze, ze voelt goed aan wat de ja. culturele gevoeligheden van nu zijn... Um, deels is zij ook iemand die is opgegroeid in de Sovjetmaatschappij. Nou, in de Sovjet-Unie moest, moest alles perfect, gezond, krachtig zijn, volgens ja. de officiële doctrine. Dus het imperfecte, daar zit een soort politiek verzet in. Dus we komen we nou toch wel bij de politiek ja. terug. En in de perestroika tijd, en ook de jaren daarna, zag je in Rusland dat de norm. Aan, ja, hoe noem je dat? aan verval onder was. Dus dat mensen zich van de norm gingen afkeren. Ze wilden ook in taal niet meer al die vaste normen vasthouden. En Tastaya gaat erin mee. En die zegt, ik ga dat ook niet meer doen. Maar ze is ook een hele goede, en ze is een ontzettend goede schrijfster... maar ook natuurlijk een hele perfectionistische ja. schrijfster. Dus het lukt haar niet. Ja. Ze, maakt zelfs, ze krijgt zelfs een commentaar al in een hele vroege blogpost... van een lezer die zegt, ja maar... Waarom heb je nou die fout verbeterd? Je had toch eerst een fout staan? ging je toch ook doen? Dan zegt ze, als ik daar zin in heb, dan haal ik hem weg. En ik vond het niet goed. Maar zou dat dan niet stuit, is, is dat dan niet het eerste echte moment van authenticiteit? Ja. Het wel willen, maar het niet kunnen? Ja. Dat precies daar, ja. dat het daar gebeurt? Ja, dat is grappig, ja, wat je zegt. Ja, aan de andere kant weet ik ook niet... Ik bedoel, het is een beetje... Zo'n cliché ja. vraag, maar wat is authenticiteit? Dus ja, ja, zit maar dat goed, überhaupt? Nou ja, dus ja. ja. dat is dus een cliché vraag. Dat is dus in dit de belangrijkste vraag. Want ja. als, we, als we dat dreigen te verliezen of dat ja. we daar bang voor zijn... dan is de ja. vraag ja, maar hoe vind je het dan wel? En wat is het? En misschien ja. is die vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden meer. Ja. Ja, en ik denk dat je wel in een goede hoek zit. In die zin, wat mij raakt ik zit in dit thema, in de goede hoek, okay. vind ik zelf nee. <laughs> Namelijk daar, daar waar je de stelt. <laughs> nee, maar, ja, waar je vragen stelt is sowieso interessant. Maar waar, waar wat mij wel raakt in dit thema is, is inderdaad dat het mislukken van, van het streven, ja, ja, ook weer het imperfecte. Ja. Maar dat willen van de imperfectie en dat je als als je daar goed naar gaat kijken, eigenlijk altijd ziet dat het soms bewust... dat lijkt iets meer een soort slachtoffer van haar eigen perfectionisme. Uh, dus dat is wat onbewuster. Maar heel vaak ook heel bewust zo is dat mensen producten maken... die er heel imperfect uit moeten zien, maar ja. uh, dat helemaal niet zijn. Ja. Goed, je, je, dus het is het najagen van dat wat menselijk is, denk ik. Ja, het najagen van dat wat menselijk is. Ja. Ja. En, en mijn ja. aanname is dus dat dat najagen, dat dat verlangen om dat na te jagen... Groeit op momenten dat er veranderingen zijn in ons media landschap. Ja, nou, dat kan je goed voorstellen. Maar goed, ja. er is in Rusland toch nog iets anders aan de hand. Want er is een. Je hebt het over. Dit is zoiets als een padonkitaal. Mm -hmm. Bewust corrupt taalgebruik. Ja. In een staat die steeds meer probeert grip te krijgen op het leven van al haar burgers. Ja. En de twee, ene kan je volgens mij niet. Loszien van het andere. Nee, dat denk ik ook. Niet. Dus is ja. dat corrupte. Is een vorm van verzet tegen de, tegen de, uh, tegen de macht? Ja, niet corrupte, maar het imperfecte. Hè? Nou ja, maar ik noem het corrupt is voor mij een mooi woord, vind ik ja, oké, okay, voor. Uh, je hebt in de, in de, volgens mij in de, in de letterkunde heb je. Mm -hmm. Als je teksten volgens leest. Die, of zo. De, de, de gecorrumpeerde teksten, mm -hmm, die zijn dan mm -hmm. niet helemaal goed doorgekomen. Ja. Ja. Zo, zo, zo bedoel ik het. Nee, het is een vorm van verzet tegen de macht. Ja. En dat zie je dus al in de Sovjet-Unie. Dan heb je bijvoorbeeld ondergrondse schrijvers die. Het begint er eigenlijk mee dat ondergrondse schrijvers... hun teksten moeten laten circuleren op karbonpapier en fotocopietjes. Dus het ziet er allemaal imperfect uit. Maar dat wordt al gauw een soort cult-iets. Ze gaan het cultiveren, dat imperfecte uiterlijk. En dan zie je ook in, dus bijvoorbeeld een, een schrijver... die bewust zijn eigen manuscripten verminkt... Dan zie je ook in de perestroika-tijd dat er allerlei kunstalbums worden gemaakt. En literaire albums. Die ook er bewust, die er echt ja. uitzien alsof ze aan elkaar geplakt en gelijmd zijn. En als je dan interviews gaat lezen met de makers, zegt ze... Ja, dat deden wij heel bewust. En Dan kun je zelfs lezen, als je heel goed gaat zoeken... zie je ook dat dat een van de redenen is dat ze zo goed verkochten. Ja. Dat is natuurlijk ook het imago van Rusland. Ja. Daarom ben ik altijd heel ambivalent over die Russische ziel. De Russische ziel wordt ook natuurlijk geacht heel... dat gaat ook over imperfectie. Het Rusland waar wij allemaal zo voor vallen... en het Rusland van Dostoevsky... en het, het Rusland van de verborgen de schoonheid... Het morsige, de titel van, ja, ja. van een tentoonstelling ja, ja. dit jaar... binnen het Nederlands-Ruslandjaar... dat is het Rusland wat imperfect is. Dat is waar mensen ja. zo voor vallen. Zie je nog één ding en dan gaan we... Oeps, oh, ik moet opschieten. Naar, naar Nederland... Um, Tijdens het, de, de tijd van de Sovjet-Unie had je de samizdat, De ondergrondse ja. literatuur. Ja. Is um, het bloggen mm -hmm. nu ook weer een soort ondergrondse sa, uh, geheime Samisdat. Nee, het is niet geheim. Dat is niet juist het verschil. Ja, het verschil. Maar, wel, maar wel een soort ondergrondse uh, tegencultuur aan het worden. Uh, die heel goed zijn, vergelijkbaar is met de samisch toch? Ja, er zijn in ieder geval meerdere onderzoekers die dat zeggen. Dus die die parallel trekken. En een collega van mij heeft een andere, maar vind ik ook een mooie term ervoor gebruikt. Die zegt het is eigenlijk een ghetto. Want je kunt in zekere oh. zin vrij bewegen. Maar er zijn zulke sterke marges aan wat je kunt doen. Hij zei dat trouwens al een aantal jaar geleden. Dus inmiddels is het ghetto behoorlijk ja. verkleind al, alweer. Ja, die parallel wordt getrokken. Ik weet niet of ik hem direct zelf zou maken. Maar nee. die, het is logisch dat je die associatie maar maakt. Maar zit er nog wel een potentiële macht in die... Sociale media, ook in Rusland? Ja, het is heel dubbel. Aan, aan de ene kant niet, want uh, de, de autoriteiten doen allerlei slimme dingen waardoor die macht ja. niet groot kan worden. Aan de andere kant Zie je op sommige momenten wel degelijk, bij, ook bij iemand als Navalny, die ook een blogger is en ook uh, ja. volgens mij deels grote geworden door bloggen... dat het impact heeft en de wereldpers bereikt... en dat het invloed heeft op politieke beslissingen ja. in Rusland. Maar dat pleit is niet beslecht, nog aan de ene nog in de andere kant. Nee. Dat dus des te interessanter voor jou om als, ja. uh, als hoogleraar slavische taal ja. te kunnen... Om dat, om dat te volgen in dat ja. perspectief. Ja. Nou volg je ook alles wat er in Nederland gebeurt, ook op lifestylegebied. Alles wat in... Uh, um, de, de kroegen die zich bewust perfect uh, um, ja, ja, ja. presenteren. <laughs> of, nou ja, het sloophout van Piet Hein Eek, wat ik overigens prachtig vind. Ja, met um, ja, ja, jou genoemd. heel veel mensen. Ja, dat is voor een uh, elite geworden bijna. Ja. Ja. Zo, zo, zo duur is het ook. Terwijl het over sloophout gaat. Maar goed, Ja, dat misschien. geldt ook voor heel veel van die zogenaamd imperfecte producten. Ja. Die, dat zijn zelden producten die... Die je in een kringloopwinkel zult tegenkomen. Ze zijn duur en voor de elite en door ja. de elite. In het Hollandfestival van deze zomer presenteerde Michel van der Aa zijn nieuwe opera Sunken Garden, waarin die bijna verbluffend was. Het met 3D-technologie werkte, waardoor je een, een, ja, voor je ogen een, een, een virtuele wereld zag. Maar die zag je toch echt mm -hmm. van, uh, van meer dimensies dan die wij kennen. We laten een fragmentje horen van zijn muziek in dit geval. Mm -hmm. fragment uit um, de opera die dit jaar zijn première beleeft, de Sunken Garden van Michel van der A. Eigenlijk is het een soort popmuziek in een klassieke opera, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Dus daar is al een soort verstoring in. En dan vervolgens hoor je ook op een gegeven moment dat hij die, die verstoringen van de geluiden zelf, digitale vervormingen. Yeah. Want hij is een componist die alles weet van uh, technologie. Hij heeft mm -hmm. ook technicus bijvoorbeeld. Dus hij kent die apparatuur ook door en door. Net zo goed ja. als hij een, een symfonieorkest... Uh, ja, ja ik was, weet he? dat hij ook graag wordt leest. Tenminste, ik ken niet alle details. Maar ik weet dat dat een thema voor hem is. Uh. Um, is dit voor jou ook een voorbeeld... wat past binnen jouw betoog en denken over imperfectie? Ja. En je moet zulke dingen altijd voorzichtig inpassen, Want het, bedoelt, ja. het zijn niet allemaal dingen die je in één mooi malletje kunt vangen. Maar um, was in de jaren negentig... Uh, muziekstroming Glitch. Die ken je misschien. Glitch betekent letterlijk uitglijer. Toen gingen muzici digitale uitglijers. Dus geluidsverstoringen, ruis, loops. Uh, gebruiken in muziek. Uh, en dat was in de jaren negentig redelijk. Uh, een redelijk. Ja, hoe noem je dat? In, in beperkte kringen populair. Dus een beetje in de voorhoede van de muziek zien. Maar dat is nu. Geworden wat heel veel hedendaagse componisten, maar ook ja. zangeres als Beyoncé, Lady Gaga, die gebruiken glitch-effecten in hun muziek. Dus dat is een die glitch, die ontstond ook echt op het moment dat muzici ineens allerlei digitale technologieën konden gaan gebruiken. Op dat moment gingen ze bewust vervormen, verminken, okay. kapot maken. Ja. Dus het is, je moet er voorzichtig mee zijn, dat betekent niet per se dat Michel van der A een hele theorie heeft over dat hij in, in de reactie op digitalisering. Zijn muziek wil verminken, maar het zijn wel glitch-invloeden die hij gebruikt. Nou, en die glitch doet dat wel. Wat ik, wat ik wel interessant vond aan dit voorbeeld in de muziek... is dat het, als het verhaal, als ik me goed herinner... want ik heb hem wel mm -hmm. gezien, maar het is um, ook alweer een paar maanden geleden... dat het onderwerp ook de dood is. Eh, en ja, die het onder, ja. onderdeel uitmaakt uit dat ja. imperfecte leven. En dat hij met behulp van die 3D-techniek... een perfecte sunken garden kon creëren... Oh, waar die dood uit weggeretouceerd was. Ja, dat was. Ik niet zo gedacht. Ja. Dat, daar dacht ik van, ja, dat vind ik pas... Ja, oh ja ik denk en... dat ik het intuïtief wel een beetje... Want ik weet dat ik wel bezig... Ja, ik, ik vind sowieso het heel interessant dat die muziekverstoringen plaatsvinden in een opera... waar echt de allernieuwste technieken voor zijn gebruikt. Ja. Dus ook daar zie je juist... Het is nooit een zwart-wit tegenstelling van iemand die... Uh, de, de creatieve professionals van nu hebben niet per se een hekel aan nieuwe technologieën. Het zijn vaak juist de, de, de mensen die... Hm de meeste affiniteit ermee hebben. Jij zegt ook, misschien van misschien ah, het is heel goed met technologie, die, die, die weet er alles van. Die mensen zijn het die daarmee gaan spelen. Maar als, als je de naam van Beyoncé laat vallen, mm -hmm. als die ermee speelt... hoe serieus is dat dan? Is dat dan werkelijk een zoeken naar authenticiteit? Hè? Of uh, mm -hmm. is dat dan geboren uit angst voor ja. uh, het verlies van, van die authenticiteit? Mm -hmm. Of is het gewoon hip? Ik denk dat om die vraag goed te beantwoorden, dat, je, dat ook ik en dan ben ik ook naar studie doen dat je meer moet weten over wat een trend is en hoe een trend zich ja, maar ontwikkelt. Dat, maar dat, dat is dan, dat, als je de, de voorbeelden die je geeft, dan denk ik van intuïtief meteen van ja, dat is een trend. Ja, dat, dat, ja je bedoelt Beyoncé, maar ja. bijvoorbeeld Glitch dan weer niet. Of nee. uh, die Padonky, Dat die hebben ook echt zelf een trend gezet. De, de uh, Russische taalvervorming. Die subcultuur ja, die ja. ook de taal gingen vervormen. Dus je, je hebt de trendsetters en de trendvolgers ja. die gewoon hip willen doen. Uh, en de vraag is natuurlijk waar, waar, zitten, we in, waar ja. zitten we in dat patroon? Anders gevraagd gaat dit nou nu die digitale revolutie waar wij midden in middenin zitten. Mm -hmm. En die dat hebben volgens mij hebben wij het pas het begin daarvan. Gaat het nog een je kan alleen als je iets, je kan er niks over spellen. Nee. <lacht> maar laat ik dan de nou verwacht, ja, laat misschien. ik verwachten dat het alleen nog maar zal versnellen. Mm -hmm. En nog ongelooflijk veel meer nieuwigheden zal uh, o, o, ja, ons zal laten zien die we waar we nu nog niet eens een idee van hebben. Die Tegenstem waar jij nu in geïnteresseerd bent, die van de imperfectie, gaat dat straks ook weer verdwijnen omdat we dan mm -hmm. gewend zijn? Ja. Gaat het opgenomen worden in de cultuur? Mm -hmm. Of blijft dat bestaan als reële tegenstem waar je werkelijk iets te zoeken hebt? Of, mm -hmm. of gaat het aan zijn eigen paradoxen ten onder? Ja, ik denk wel dat hij zijn urgentie weer gaat verliezen op een gegeven moment. Kijk, imperfectie, dat, dat, daar nou hadden we het in het begin al over, dat is altijd een heel groot thema. Imperfectie als garantie voor authenticiteit. Dat blijft, maar die verhoging, intensivering van het verlangen naar imperfectie als tegenhanger voor... Uh, voor standaardisering, automatisering. Ik denk dat die inderdaad zal afnemen. Niet omdat uh, digitale media minder belangrijk zullen worden... maar inderdaad omdat er een proces van gewenning zal optreden. En je ziet ook dat mediaonderzoekers dat laten zien. Elke keer als er een nieuw medium wordt geïntroduceerd... dan is er een periode van uh, grote angsten en emoties en uh, zorgen... en soms ook juist euforie natuurlijk. Dat hoort allemaal bij elkaar, in is één pakket. En op een gegeven moment neemt het af... Dus bijvoorbeeld de auto. Jij gaat niet met je buurman eindeloos discussiëren. Nee. Is het auto niet heel slecht ten opzichte van... stapjes. Ja, dat dat kan, al die sta maar niet met dezelfde... Dat, je kunt ook zeggen dat we met al die stapjes... steeds meer van onze authenticiteit verliezen. Dat is eigenlijk... Dus, hoe dat, hoe, dat hoe is zie een... jij dat eigenlijk, Ellen Rutten? Uh, ik geloof daar niet zo in. Ik vind het wel leuk, die veranderingen. Maar ik zie wel dat... dat... Ja, dat, dat is een hele logische reactie. En het is denk ik, ik kan er nu wel heel stoer over doen... maar het is niet de reactie waar ik helemaal nee. van gevrijwaard ben. Want een, een aantal, ja, bijvoorbeeld imperfecte cafeetjes in Amsterdam... Ja, ik kom dolgraag op plekken die eruit zien alsof ze door een stelletje onnozele halzen ja. in elkaar geknutseld zijn. Ja. En dat heeft vast ja, dat wel iets te voet maken. met ik imperfectie, imperfectie. Naar de infectie, maar ook wel uh, ook naar authenticiteit. Ik denk dat ik het op een bepaalde manier ja. ook wel. Ja, maar het is, het, is het, een is een het is Nee, maar het is bedacht. Het is het niet is bedacht. authentiek. Daar ja, heb ik ook geen last van. dat dus weten ik, want Ik doe er een hele tijd onderzoek naar. Ik heb daar. Ik geloof er helemaal niet. Ja, maar toch. Maar jij gelooft dus ook ik... niet dat wij. dat onze authenticiteit met die verandering op het spel staat? Ik heb daar geen last van. Nee. Van nee. dat gevoel. Nee. Misschien omdat ik er zoveel onderzoek naar doe. Ik ben er natuurlijk deels wel aan begonnen omdat ik daar ja. ook wel een gevoel bij heb. Omdat ik daar wel iets mee kan met dat idee. Maar hoe meer ik er naar ga kijken, hoe meer ik dacht: oh, wat interessant dat is eigenlijk een patroon. En als je dan gaat kijken naar, vooral in de media geschiedenis, ja. dan zie je: oh ja, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Het neemt ook af. En dat lijkt mij ook een mooie relevantie van dit onderzoek. Ik bedoel, dat hoeft niet het, het grote belang ervan te zijn, maar. Het kan mensen misschien ook een beetje geruststellen. Dat is zeker niet mijn hoofddoel. Maar ja. ik zie wel heel hele heftige reacties op ja. digitalisering. En ja, als je dan gaat kijken naar de geschiedenis... zie je dat dat, dat, dat misschien wel helemaal niet zo nodig is. Ellen Rutten, <gif> je bent behoorlijk imperfect. <gif> Dank je wel. Ik wens je veel succes met je onderzoek. Wij gaan na één uur door praten over imperfectie. Ik nodig u uit om met verhalen te komen. Waar vindt u die imperfectie? Zoekt u ernaar? Is dat inderdaad een weg naar authenticiteit? Bent u er helemaal niet bang voor, et cetera, et cetera? U kunt bellen met 0800-1121. En u kunt ook luisteren straks naar de al even imperfecte zanger Merlijn Nash. Maar die is hier wel live. En er is, zoals we weten, niks mooiers dan live. En dat is authentiek. Daarom zitten we er hier ook tot uh, twee uur natuurlijk. 0800-1121. En u kunt nu luisteren. Eerst naar het hoorspel. Het bureau, dat staat al gewoon op band. Hè? Dat begrijpt u wel. Dat is helemaal in elkaar gesleuteld. Tot op de seconde. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 26, 1976. Manda, Je bent toch met vakantie? Ik kom even kijken. Het lijkt wel of ik hier al maanden niet geweest ben. Hoe hoger ik kwam, hoe vreemder ik werd. Gek, hè? En het licht is ook zo vreemd. En die bomen daar... Hij begreep wat ze bedoelde. Wie in zijn vakantie op het bureau komt, beseft plotseling dat hij een vreemde is. Zijn je vrienden niet? Ze zitten gevangen. En aan mensen van buiten hebben ze geen behoefte. Hij kende dat gevoel. En tegelijk voelde hij zich ineens schrompelen tot een oud droog kantoormannetje. Wanneer zijn jullie teruggekomen uit Griekenland? In gisteren. Hoe was het? Heerlijk. Veel uit geweest? We hebben drie weken lang bijna de hele dag geslapen. Ha, die Jansen. Ha, die Pietersen. Zit je hier maar een beetje in je eentje? Ja, maar nou bent u gelukkig. Waar zal ik nu gaan zitten? Dat vind ik niet. Hier dan maar. Hoe gaat het dan met je vader? Die is dood. Is die dood? Ja, maar al lang, hoor. Oh. Gelukkig. Ik dacht al. <laughs> Waar bent u geweest? Oh, overal zo'n beetje, hè? Het gewone gangetje, zal ik maar zeggen. Uh, wat is het gewone gangetje? Oh, de boulevard... En zo. De boulevard? Ach, de boulevard. Nee, niet de boulevard natuurlijk. De Bijenkorf. We zijn naar de Bijenkorf geweest. Uh, was dat leuk? Ja, hoor. Altijd zo'n beetje hetzelfde, hè? Het is toch niet meer zoals vroeger? Nee. Nee. Het zal wel niet. Maar... Waar blijft het kind nou? Het komt zo. Die is even met het eten bezig. Moet ik daar dan niet mee helpen? Nee. Vandaag hoeft dat niet. Oh. Dag. Oh, ben je daar? Ik dacht al, waar blijf je toch? Ik moest toch voor het eten zorgen? Heb je dan nog niet eens de glazen klaargezet, dat advocaat? Sorry, ik was nog net. Waar zijn jullie geweest? In Edam. In dan? Het was leuk, hè, moeder? Ja, heel leuk. Het was weer eens wat anders, hè? Wat heb jij gedaan? Ik heb mijn rot gewerkt. Hier, moeder. Oh, kind. Nou, proost dan maar, hè. Z zullen we maar zeggen. Na het eten voelde hij zich belazerd. Onbegrijpelijk dat de mens zich na 2,5 borrel zo voelde als je bedacht dat diezelfde mensen vroeger met gemak een halve liter naar binnen werkten, Eigenlijk zou hij daar maar eens de consequentie uit moeten trekken... en principieel geheel onthouden worden, net als zijn vader en zijn grootvader. Dan had hij er tenminste nog enig moreel voordeel van. Want wat zou een dokter anders moeten zeggen dan geen borrel meer drinken? Dat advies kon je je beter bespreiden. Zijn schoonmoeder en Nicolien zaten ieder met een stuk van de krant voor zich aan weerszijde van het open raam. De standaardopmerking voor die situatie was, de familie lees graag. Maar hij voelde zich te belazerd om grapjes te maken. Zelfs om naar de duiven te kijken, die nu weer met z'n tweeën door Nicolien gesignaleerd waren in de boom rechts. Hij kreeg het koud, ging met tegenzin naar de achterkamer om een slip over te halen en kreeg vervolgens nog kouder alsof in zijn borst van tijd op tijd een koud waterkraal met een brede straal werd opengezet. Langzaam bekropen met het vermoeden dat hij griep had. Hij vroeg zich af wanneer hij dat kon hebben opgedaan. En hij herinnerde zich dat hij net toen hij gisteren in de regen thuis kwam... op de brug over het Singel plotseling vertoeld koud had gehad. Hij hield het nieuwtje nog enige tijd voor zichzelf. Al genoot hij bij langer na niet meer zo van als vroeger. In tegendeel. Hoe ouder je werd, hoe ongelegener zoiets kwam. Ik ga naar bed. Ik ben ziek. Dagmoeder, wel Welterusten. Dag, Maarten. Slaap maar lekker. Dat meen je toch niet, dat je ziek bent? Net nou moeder de rest. Die ene keer dat ze eens wat langer komt logeren... het enige wat ze heeft, dat ga je toch niet verpesten? Erg echt niets aan doen. Ik voel me belazerd. Natuurlijk kan je er wat aan doen. Het komt van die borrels natuurlijk. Waar zou het anders van zijn? Nee, het komt niet van die borrels. Het komt wel van de borrels. Ik heb je nog zo gewaarschuwd. Je wilt het alleen niet bekennen. Ik wil het best bekennen. Ik ben alleen te belazerd om dat uitvoerig te doen. Als je dan maar zorgt dat je morgen weer beter bent. Dat eis ik. En? Hoe gaat het nou? Ik ben ziek. Ziek? En ik had nog wel een appeltaart willen bakken. Dat kan je toch nog wel doen? Hoe kan dat nou als jij zegt dat je ziek bent? En net nu moeder er is. Altijd wanneer moeder er is. Altijd als moeder er is, dan ben je ziek. Alsof je het erom doet. Heb je zo de pest aan de? Ik heb helemaal niet de pest aan je En waarom ben je altijd ziek als ze er is? Waarom is dat dan? Zeg het dan. Waarom is dat dan? En kom je dan ook niet ontbijten? Nee. Hoe moet ik moeder dan ontvangen als jij hier ligt en alles kunt horen wat er gezegd wordt? Is toch al zo moeilijk. Waarom moet dit er nou ook nog eens bij komen? Wat krijgen we nou? Jij gaat jezelf toch niet temperaturen? Dat ga je toch niet doen? Jij gaat toch geen patiënt van jezelf maken? Laat los. Je breekt hem. Oh, dat heb je van je moeder. Dat idiotige temperatuur. Ik mag toch wel weten of ik koorts heb? Waarom wil je dat weten? Wat kan het je schelen? Dat voel je toch wel, of je ziek bent? En van, en van anderen vind je ze onzin, hè? Tegen anderen zeg je dat je nooit temperatuur opneemt. Dat heb jij gezegd. Als ik ziek ben, dan ben ik ziek. Daar heb ik geen thermometer voor nodig. Dat heb je gezegd. En dan ga je ineens zelf temperaturen. Bij ons thuis werd nooit een thermometer gebruikt, hoor je me. Nooit! En je luistert wel naar het weerbericht. Waarom luister je dan wel naar het weerbericht? Omdat je moeder dat zei, hè. Dat je temperatuur moest opnemen. Je moeder, hè. Als je moeder het maar zegt. Tch, moederskindje. En het weerbericht dan? Waarom luister je dan naar het weerbericht? Hij vroeg zich af waarom hij zich altijd liet verleiden... door argumenten die hem vreemd waren... omdat hij dacht dat ze op een ander meer indruk zouden maken. Zoals dat weerbericht. Hij zag het als een van de belangrijkste oorzaken van de zwakte van zijn stellingen in discussies en conflicten. Natuurlijk nam hij zijn temperatuur op, omdat zijn moeder dat deed toen hij een kind was en ziek was. Waarom zou hij zich daartegen verdedigen, zolang hij er geen misbruik van maakte? Het werd pas idioot wanneer je ieder uur je temperatuur opnam, ook als je niet ziek was, zoals Ad en Heidi. Om dan vervolgens uit de schommelingen tussen 36, 38 en 37 1 te concluderen dat je ziek was en dat weken of maanden lang bleef denken. Tegen zulke mensen mocht je zeggen dat je nooit temperatuur opnam. Zei je dat je alleen temperatuur opnam wanneer je je ziek voelde... dan zouden ze het verschil niet zien. Hij nam dus alleen op als hij zich ziek voelde. Vooral voor die vijf minuten die hij het liefst nog wat zou rekken... dat hij daar rustig en ontspannen op zijn rechterzij lag... onder de dekens, zijn knieën opgetrokken... de hand op de kop van de thermometer en het horloge binnen handbereik. Die vijf minuten waren een niemandsland waarin niets kon gebeuren. Eigenlijk was je dan zelfs niet ziek. Je was niets. Een instrument dat onderzocht werd op eventuele gebreken. Te vergelijken met de periode tussen het eerste bezoek aan de huisarts en de uitslag van de specialist. Zolang er aan je gewerkt werd, ging je vrijuit. 38,3. Niet erg ziek, dus. Maar aangezien voor hem de grens bij 38 lag. kon hij in bed blijven. En? Wat en? Je hebt de temperatuur opgenomen. Dat interesseert jou toch niet? Maar ik mag toch zeker wel weten hoeveel temperatuur je hebt. Interesseert het me niet. 383. 383? Dan hoef je toch zeker niet in bed te blijven? Met 383 kun je toch zeker wel opstaan? 383 is toch geen koorts? De grens ligt bij 38. En wie zegt dat? Wie zegt dat, dat de grens bij 38 ligt? Oh, dat zei je moeder zeker? Nee, dat zeg ik. Nou, dan zeg ik dat dat idioot is. Een dokter zou zich rotlachen als hij dat hoorde. Oh. 38,3? Nou, dan gaat u maar rustig naar het concert, hoor. Beetje vervolging. Moet ik het bureau soms bellen? Ja, graag. Wat moet ik dan zeggen? Dat ik ziek ben, natuurlijk. Dag, Ad. Met Nicolien. Maarten is ziek. Nou, nee, niet zo erg ziek, maar hij heeft uh, 38,3. Oh ja? Met zijn zieke hoofd bedacht hij dat hij dat nou weer niet gezegd zou hebben. 38.3 was de ochtendtemperatuur, terwijl Ad uit zijn vele thermometergegevens de allerhoogste haalde. Waarschijnlijk zou hij dus niets gezegd hebben, want tegenover Ad voelt hij temperatuur opnemen idioot. Maar als hij iets gezegd zou hebben, dan 38.9 of zoiets. Aan de andere kant vond hij het ook wel weer aardig dat zij niet zo was. Al door kruiste haar waarheidsliefde vaak zijn behoefte om de stand van zaken zo zwart mogelijk af te schilderen. Ad zei dat het wel van die rechtse praatjes zal zijn die je eergisteren gehouden hebt. Oh. Wat waren dat voor praatjes? Oh, niks. Dat zegt hij toch niet zomaar? Ik heb gezegd dat als het aan mij lag... onze salarissen zouden worden teruggebracht tot het niveau van de laagst betaalden. Dat er een straffere arbeidsdiscipline zou worden ingevoerd. Bijvoorbeeld met prikklokken. Met prikklokken? Je wilt toch zeker niet dat de mensen nog harder werken? Zover is het toch niet met je gekomen dat je nu ook al van ze gaat eisen dat ze hard werken? Ze hoeven voor mij niet hard te werken, maar ik heb de pest in als ze de boel belazeren. Als je zulke hoge salarissen opstrijkt, vind ik dat je je niet aan je werk mag onttrekken. Daar heb ik de pest aan. Dat is toch zeker onzin? Ja, dat is onzin, maar laat me alsjeblieft met rust. Ik ben ziek. <tus> Zou je straks kamillen voor me willen halen? Wat heb je dan? Ik heb een kaakontsteking. Oh, maar je daar zeker beroerd van. Ik dacht al. was een beetje koorts kun je toch niet zo beroerd zijn. Alsof het rechts was om te vinden dat alle mensen dezelfde lasten en plichten behoorden te hebben. Rechts was als je je druk maakt over het misbruik van je belastinggeld. Dat interesseerde hem geen moer. En hij had er trouwens ook geen enkele reden voor, aangezien het in zijn geval voor 100% uit het belastinggeld van anderen bestond. Bovendien voelde hij niet de minste neiging om beschuldigend naar anderen te wijzen die dan maar als eerst moeten worden aangepakt. Een argument van veel mensen die zichzelf links noemden. Het ging hem om zijn eigen groep. Maar midden in dat betoog bedacht hij dat er aan zijn standpunt ook rechtse kanten zaten. Al kon hij dat met zijn verwaardig slecht werkende hoofd niet goed formuleren. Hij vermoedde dat ze zaten in zijn eis van discipline en het gebruik van dwang. Verloor zich in het zoeken van tegenargumenten. Wat weer werd door kruis door de overtuiging dat hij natuurlijk rechts was. Verdomd rechts zelfs. Maar dat hij zich dat door ad niet hoefde te laten zeggen. Waarna hij wegzakte in een chaos van gedachten. van een aantal niets meer met het onderwerp te maken hadden. Of in ieder geval niet meer mee in een verband stonden. Hier is je Camille. wil je die hebben? Zeg maar op het krukje. dan moet je er wel uitkomen. Straks is het koud. Ja.